10 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Franse politie is op jacht naar een tweede verdachte van de aanslag in Parijs. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Deze tweede verdachte zou connecties hebben met de man die gisteravond op de Champs-Élysées een agent doodschoot en daarna zelf werd doodgeschoten. Een Belgisch persbureau meldt dat een verdachte zich heeft aangegeven bij de politie in Antwerpen. Maar het is onduidelijk of het gaat om de tweede verdachte die wordt gezocht. Vanochtend werd ook al bekend dat de dader van de aanslag... al twee keer eerder veroordeeld is voor een moordpoging op een politieagent. Hij werd de laatste maanden al gevolgd door de opsporingsdiensten... omdat hij geradicaliseerd zou zijn. De man die is opgepakt voor de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund... wordt onder meer poging tot moord ten laste gelegd. Volgens de Duitse OM gaat het om een Duitser van 28 van Russische afkomst. Hij werd vanochtend vroeg opgepakt in de buurt van Stuttgart. De man was uit op financieel gewin... Hij had poetopties gekocht waarmee hij miljoenen kon verdienen... als de aandelenkoers van Borussia Dortmund onderuit zou gaan. In Nigeria zijn zeker dertig voetbalfans om het leven gekomen... door een omgevallen elektriciteitsmast. De slachtoffers werden geëlectrocuteerd. Ze waren samen, met de, samen de Europa League-wedstrijd tussen Manchester United en Anderlecht aan het kijken... toen de mast omviel. Waardoor dat gebeurde is onduidelijk. Op basisscholen in het hele land zijn de koningsspelen van start gegaan. De officiële opening was in Veghel. Daar draaide koning Willem-Alexander aan een rat... en opende daarmee de vijfde editie van de Koningsspelen. Thema is dit jaar feest, omdat de koning volgende week zijn vijftigste verjaardag viert. Op een deel van de vijfduizend scholen die meedoen aan de Koningsspelen... was er vanochtend een gezamenlijk ontbijt. Het weer, wolkenvelden, soms ook zon. Vooral in het binnenland een enkele bui. En het wordt 12 tot 15 graden. In het weekend is het licht wisselvallig, met vrij veel wolken en enkele buien...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 Ja, Goedemorgen luisteraars, welkom bij Watertorensport en het zal een vol programma zijn. Uiteraard zal het veel gaan over Ajax, Presik en HFC natuurlijk, komt ook Freez aan bod. <laughs> maar uiteraard eh, gaan we het ook hebben over het wielrennen met André Hansen natuurlijk. Eh, de lokale Zandvoortse sport natuurlijk met Joop van en de reg het regionale voetbal met Martijn Prinsen. Eh, Irene hè, die zal aanschuiven in het derde uur, Een Watertorensport lunch. Um, maar we hebben ook leuke gasten aan tafel, Henny. Vertel. We hebben Brit Britt Wortel. Ja. En als ik die naam noem, dan gaan bij de ijshockeyliefhebbers gaan de haren helemaal overeind staan. Ja, de dat harten de, gaan sneller kloppen adrenaline gaat stromen. <laughs> Over adrenaline gesproken. Ja. Mijn adrenaline is nog steeds hoog. Ik heb niet kunnen slapen na dat drama van gisteravond. Wat oh, een nou, ongelofelijke wedstrijd was dat. Ja, jij noemt het een drama, maar volgens mij was het wel leuk. Ja, oh, zal ik ja. iets eerlijks bekennen? Ik ja. heb het ja. niet gezien. Meen je niet? Nee. Oh. Nou, dan mag je vandaag niet meer meedoen. Nee, naar ik, huis. ik kan er niks over zeggen, jongens. Maar helaas. weet je wie je het wel gezien hebt, Justin nou. Luiten? Want die zit hier ook. Die oude die geplaceerd is. Kom eens een stukje naar voren. Hoe heb jij het beleefd gisteravond? Ik we met een mannetje of 12, uh, 13, uh, was uit de regio en in een kroeg te kijken. En het uh, was natuurlijk één feest in de verlenging. We nemen hem allemaal behoorlijk naar de 2-0. En naar de 3-0 was het eigenlijk wel klaar. Ja, iedereen had ze afgeschreven. Hè? Ja, precies. Maar dat die gekke Nick, Nick Viergever uh, die bal nog raakt. En hoe hij hem raakt, dat weet hij zelf ook niet, denk ik. Uh, het was echt uh, ja, het was een groot feest. Ja. Brit, leuk. Heb jij gekeken, Britt? Uh, ja, tweede helft en verlenging sowieso. Ja? Altijd. En hoe heb je het ervaren? Ja, ik vond de sfeer sowieso goed. Want ik zag uh, het uitvak hoorde je alleen nog maar bij de verlenging. Dat vond ik wel mooi. Was, uh, de thuiswedstrijd als ik ook in het stadion gaan kijken. En, uh, ja, na de 3-0 uh, werd het toch wel spannend. We moeten heel trots op jou zijn, hè? want je hebt de dus zilvermedaille op het wereldkampioenschap gewonnen. Ja, klopt. Goed hoor. En je bent een, een meisje, dat is duidelijk. Hè? Dat heeft iedereen wel door, die kijkt ja. en luistert. Maar je speelt bij is wel de, je speelt bij de mannen. Ja, daar zit veel meer uitdaging. Het niveau van vrouwen in Nederland is niet, uh, niet super. Vandaar dat ik uh, voor kies om bij de jongens te spelen. En natuurlijk zit er veel meer uitdaging bij mannen. Ja, zeker. <laughs> en we maar... hebben Jos de Jong. Die zit uh, klaar straks om met Jimmy Crawford... want die komt ook nog, de oud-vijen orde... om het uh, nieuwe Nederlandse voetbal bij de jeugd te gaan doornemen. Ja, ja, daar kunnen we ook de nodige uren aan besteden. Dat zullen we niet doen. Maar ik ben heel benieuwd wat Jimmy voor commentaar er allemaal op heeft. Heb jij voetbal gekeken? Zeg je nou de ik heb gisteravond... De... Zeg je nou de nodige uren aan besteden? Ik kan er nodige uren aan besteden. Maar nee, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, ik heb gisteravond wel gekeken. Ik heb echt uh, met name die verlenging zeg. Jeetje, ik stond, ik stond echt in de kamer zo van... Lopen nou, man. Lopen nou. Oh, dat... En inderdaad, die, uh, die doelpunten die werden gemaakt echt fenomenaal. Die, ook Younes, dat laatste doelpunt, dat was toch... De... Ik dacht op een gegeven moment, waar gaan die jongens nou heen? Hij kreeg de bal aangespeeld naar uh, rechts voor en hij trok hem naar het midden. En toen ging die andere pikt hem op, op links voor en die ging weer helemaal naar achteren, zijn lel in het, het doel. Ik begreep echt niet waar hij mee bezig was. Ik had een, uh, een manische depressie de hele avond. <lacht> <lacht> ik was echt zo down, jongen. En ik denk, hoe, hoe kan dit nou? Je hebt in de thuiswedstrijd zo goed gevoetbald en dan nu eigenlijk niet aan de bal komen. Ze hebben we wel geknokt als leven. Dat ze dat in die, in die verlenging omdraaiden, jongens. Nou, ik vond het ook heel knap dat uh, Klaas op een gegeven moment zei: van, Nou, oké, okay, het zat er eigenlijk wel in dat we niet zouden winnen. En dat we met z'n allen in de aanval zijn gegaan. B met 10, noten bene, allemaal in de aanval. Er stonden op een gegeven moment vier, vier mensen van Schalke aan de andere kant. Er stonden uit het neus te vreten. En, en dan komen ze er komen ze toch nog door. Ik vond het ongelooflijk. Bewijs van de oude voetbalregel: aanvallen. Ja. Aanvallen. Aanvallen. Aanval is de beste verdediging, dacht ik. Maar uh, uh, uh, het was natuurlijk, uh, heb ik begrepen, prachtig. Maar ik denk dat ook niet-Ajax-aanhangers uh, blij mogen zijn... dat we eindelijk weer eens een, een, een team in de internationale top laten doordringen, toch? Hele Nederlandse voetbal, geweldig. Ja, ja natuurlijk. Dat en is het wie belangrijkste. Weet, wie weet... Wie weet. Maar het, is wel, het lijkt me buitengewoon lastig voor uh, zondag, komende zondag tegen PSV voor zich. Want uh, PSV hoeft maar één ding te doen. En dat is helemaal kapot spelen. Maar dat kan, dat kan PSV niet. <laughs> dat kan niet. En wat denk je dat die jongens nou hebben jongen? Die hebben een, een mentale kracht. Ja, maar, maar uh, het zijn tegelijkertijd uh, jochies die uh, in hun Bentley naar de training rijden. En nou ga ik even chargeren hmm. natuurlijk, Henny. En uh, qua conditie, zo, hè, de drie wedstrijden in een week is het dan, weet je. Dat ja, is enorm, hoor. Ze zijn goed in de, in de conditie, ze zijn fris. Ze gaan gewoon die, die Eindhovenaren pakken. Namelijk nou, ik geef het je te doen om 120 minuten achter elkaar zo, zo hard eh, te voetballen. Ze winnen gewoon, jongens. Ja, ze hebben ja, ja. Een, een, een selectie van 24 man. Kom op nou. Ja, oké, okay, ze hebben nog meer goede spelers. Ja, dus uh, het zou in principe uh, mogelijk zijn. Moet niks, er aan, niks zijn. aan de hand. Nou ja, we zien Dat wel. gewoon gebeuren. We, we zien. hebben vandaag de muziek van Britt Wortel. En ik uh, kijk eens even richting nou, Charles. Ik heb uh, alleen maar een muziek van Jimmy Crawford ontvangen, helaas. Maar we kunnen straks voor, voor Brit ook nog wat opzoeken. Maar ik heb er eentje klaarstaan. En Ik denk: er maar een boxer bij, als jij het goed vindt. Ja, ik vind alles best, <laughs> Oké, okay. daar gaat hij dan: Simon en Garfunkel. Dat was één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 Prachtige album Bridge Over Troubled Water. Ik heb hem laten vertellen het album wat ter wereld het meest verkocht is. Simon Garver, de bokser. We gaan gauw weer naar onze presentatoren. Ron Perrimon, voor Henny Ja, want wat gaan we doen? Het is uh, bijna kwart over tien. En dan gaan we altijd over wielrennen praten. En ook Britt Wortel, onze gast van vandaag. De bekende international ijshockey. Weet veel van wielrennen, hè? We uh, mee. Ja, ken je André Janssen? Van naam wel, hè? Ja, van naam zeker wel. Je weet waar je die woont? niet vragen. Maar je weet waar die woont, hè? In Veendam. En daar heeft van de week een enorme knal geklonken. Dat is wel een eentje van Sittard naar Veendam. Hè? Ja. Hé, hey, die, knal, die knal heb jij gehoord, André? Ja, trouwens, we zijn altijd vroeg wakker. Maar, uh, we schrokken ons rot, man, want het was niet een soort knal van onweer. Ik kijk al meteen naar buiten, naar boven. Ik denk, nou, er de hing wel een zwarte wolk boven, maar het is geen onweer. Het was echt een, een explosie. En, uh, nou ja, we moesten, even later, uh, bracht ik mijn vrouw even naar haar werk, haar school. Het is recht tegenover het gebouw. En het was maar een chaos. Aardig detail is nog wel dat de leider van het team van mijn zoon, Arnold Heikons, die filmt altijd de voetbalwedstrijden, ook met behulp van een drone. En die ging eens even lekker, boven het dramatische gebeuren, boven dat appartement wat geëxplodeerd was, even met zijn drone even filmen. Toen werd hij gearresteerd, in de boeien geslagen, in het busje gegooid. Ja, die heeft een paar uur vastgezeten. Een flauwekul. Ja, kijk, sommige details natuurlijk kan ik me wel voorstellen bij justitie. Dan willen ze dat niet uh, openbaar maken. Nee. Hè, en uh, willen er een klein beetje grip op hebben. Dat begrijp ik ook wel. Dat was een uh, calamiteit uh, reactie. Hè. Hm. Maar uh, ja, we zijn erg geschrokken. En het was ook een bende. En gelukkig dat het niet een half uur later is. Want dan fietsen al die kinderen er langs. Ja, vreselijk. Moet je niet aan denken. Nou, en hm? die krankzinnige die op deze manier zelfmoord heeft gepleegd. Ja, nou ja. Daar lag hij dan, onder een groen tweetje. Ja. Laten we over wielrennen ja. praten. Ja. Laten we over meneer Valverde praten. Ja, nou ja, meneer Valverde, die heeft <laughs> gewoon voor de vijfde keer het hele zootje uit het wiel gefietst. Nou, hoe kan op dat de klimmetje. Hoe kun je zo? De ploeg die heeft het zootje goed bij elkaar gebracht, dus het was een stukje vakwerk van de, van de hoogste sport van de ladder weer. Ja, ja. ja onvoorstelbaar. Ja. Ja, je, bent, je bent ondertussen uitgenodigd om uh, voor NL magazines uh, naar uh, deze regio te komen. Dus wanneer gaan we je zien? Nou, dat moet echt even uitkomen. Ik moet volgende week eerst naar de, de 30ste april... naar de ronde van de Orteliënstraat in Amsterdam. Ja, leuk, Daar ben he? ik opgegroeid op het, bij het Makato Plein. Ja, dat is leuk, En, uh, en daar is een initiatief van een, uh, vanaf een dikke bandenrace... tot aan een uh, Red hook wedstrijd ja. en een bakfietsenwedstrijd. Hartstikke leuk. Alle mensen daar in die oude buurt, zeg maar... Allemaal met petjes op en foto's maken. Nou, ik probeer ze te helpen met, promoveren, met het promoten van het evenement waar ik maar kan. Ja. En mijn oude vriend Piet van Huizen, inmiddels 87 jaar oud. en oud wereldkampioen in mijn geboortejaar. Die lost het startschot. Dus uh, dat wordt een tref. En misschien dat jij ook wel kan komen eventjes. Ja. Op uh, zondagmiddag uh, 30 april begint het om 12 uur. En er is een VIP-tent en iedereen komt bij elkaar. Nou, dat lijkt me zo fantastisch. Dus ik ga echt. <laughs> ja, ik weet niet uh, of HFC speelt. Als HFC speelt, kom ik niet. Nee, nee oké, okay, dat kan ik me voorstellen. En uh, ja, ik heb mijn eigen team ook in de competitie natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Op zondag. Ook ja. op zondag? Ja, juist op zondag. Ja, oké, okay. ja, dat zijn natuurlijk dat zijn de senioren, hè? De, ja, de, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, eh... Uh, Zoon liever weer genezen van de uh, hamstringblessure en uh, nou, is gevraagd voor een derde divisionist, dus die gaat ja. ook weer de hoogte in. Verbaasd maar hij zegt, niet. ik weet nog niet of ik het doe, dat ik liever gewoon met mijn vriendenteam uh, lekker blijf spelen en de rest zien we wel. Wat nu goed maar, is, is over twee jaar uh, nog natuurlijk... goed, uh, André. Wat zeg je? Wat nu goed is, is over twee jaar nog goed. Precies, ja. rustig gaan, lekker school afmaken en met vrienden en dikke pret. Ja. Maar toch, uh, hij kan een beetje helpen dat ze bepaalde dingen verbeteren en dat uh, lukt lekker. Ja. Maar, uh, We, hadden het over Valverde. Het We hadden het over Valverde, wat ongelooflijk ja. is. Vijf keer die Waalse pijl winnen. Ja. Maar Anne van der maar... Breggen bij de dames, de derde keer, is natuurlijk ook ja. geen slechte. Ik heb er vanmorgen s een berichtje gestuurd. U zag als je als eerste over de strek komt, dan doe je het wacht salut, hè? Dat zijn <laughs> ja, vingers en, in de lucht. En dat je... heeft zich aan de woord gehouden. Ja, heb je net hier alle vingers gezien, ook van Brit? Ja, natuurlijk, leuk. <laughs> Hartstikke goed. We gaan naar Luik zondag. Ook oh, te laat. Ik druk mijn knopje te laat. Oh, nou. Brit, om... even naar die, die camera ik... daar. Drie vingers. Heb daar? Heb je? <laughs> Heb je hem? We horen een compu computermelodietje. Hé, ja. ja. <laughs> hey, Dumoulin du aan de start in Luik. Nee, dat doet hij niet. Doet hij niet? Volgens mij niet. Oh, nou, hij is wel al teruggekomen uit Tenerife van zijn training. Ja? En uh, hij uh, heeft alles gericht op de voorbereiding voor uh, de ronde van Italië. En uh, ja, ik weet van de, de interne perikelen van die ploeg. Dat ze proberen al zo snel mogelijk een grote ronde te winnen. En dat uh, Dumoulin is de man die dat zou moeten doen. Haarlem's Dagblad van vanmorgen. Dumoulin aan de start in Luik. Hij keert vandaag nou, terug uit dat Tenerife. Een... En, uh, dat is goed. Ja, dus dat is leuk. Ik heb er nog geen berichten van uh, gehoord. Nee, maar zo ik zie je maar. Je moet, je moet in Haarlem zijn om het nieuws te halen, joh. <laughs> <laughs> nou, nou, de ik andere die start nog... is Gert. Floris Gert. 24 jaar uit Bastricht. Ja, Hij is, ja een in, groot talent. In de bmc team. Ja. En uh, nou, we zullen wel weer een, een fantastische koers te zien krijgen zoals iedere koers. Zelfs ik heb van de week zitten genieten van de Ronde van Kroatië. Ja. En ik, de, de Tour des Alpes waar een fantastische koers gisteren aan de gang was. Man, een achtervolging op twee man tot vlak voor de finish komt de derde man erbij. En dan halen ze het net niet voor het peloton. Dus dan zit je... Voor die televisie zit je helemaal op het puntje van je stoel. Mooie, ja. mooie sport. Ik zie overal mooie sport. Het is, het, is, uh, ja. het is anders dan een paar jaar terug. En uh, ik weet de oorzaak niet precies. Maar uh, velen vertellen mij van ja, de jeugd krijgt een kans. En er zijn hele goede controllers. Dus die oude knarren met hun middelen kunnen het niet meer winnen. Nee, wie denk jij dat Luik Bastenak kan winnen? Niet van Avermaat? Of wel? Ook. Ook kan. weer? Ja, ja, ja. Kan, kan. Want hij kan een, een finale rijden, dat hou je niet voor mogelijk. Hij steekt recht een klein stukje bovenuit. En uh, ja, uh, misschien Dumoulin wel bij de eerste. Het is altijd een loterij of een grote, uh, ja. die Teuns uh, ja, is verschrikkelijk goed. Die werd derde en, in de Waalse dat vond ik erg knap trouwens. Ja, ja? nou, uh, je, je ziet ineens talenten naar voren komen en dan denk je van, joh, het kan dus, wat fijn, wat goed... Ja. En laten zo'n jonge gozer maar gewoon dwars door de, de gevestigde orde heen rijden. Genieten ja. we altijd van. We genieten van de underdogs. Ja. Hey, die Griefko die is geschorst hè, bij het slaan van Kittel. 45 ja, dagen mag hij niet fietsen. Nou, Kittel had het ernaar gemaakt. Hij uh, had van mij ook een knal gekregen. <lacht> ja, wat hij aan, aan, aan het duwen was om tussen de waaier te komen. Want ze rijden op de kant. Ja. En de wind, wind draaide, ze draaide om een hoek. Ze wind draaide, en ze ik ben Kittel en ik wil hier tussen. Nou, uh, wie ben je dan? Ja. We zitten in koers en uh, we bouwen wel evenveel even rechten. En die Kittel die bleef hem maar pesten en duwen. Toen kreeg ik een knal voor zijn kop. Ja, ja. <lacht> het is koers hè. Maar 45 en, dagen, ik vind het nogal wat. Het is veel, veel te veel. Jawel. Maar uh, ja, nou, het is een opspraak en ach, af en toe uh, ga je elkaar te lijf. Dat, ja. uh, we zien het op de voetbalvelden nog veel vaker. Ja. Dat die jongens uh, geremd moeten worden door, het begeleidende, uh, door de begeleidende mensen om, om elkaar niet te lijf te gaan. Het is uh, herschering en inslag. En bij de emotie en de adrenaline die rondgaat bij de sport ook wel begrijpelijk. Ongetwijfeld ook in de ijshockeysport... Uh, <laughs> weet ik niet, dat is vragen. Ja, dat bij jullie ook zo hard toe. Slaan en klappen. En, uh... Ja, bij de vrouwen iets minder, maar bij de mannen toch wel uh, vaak. Uh... Je hoort het, André? Dus... Maar ja, na de wedstrijd is het wel allemaal weer goed. Dat is wel je eigen. Als je handjes geeft, dan uh, is het ja. ook over. Ja, dat was bij Grifco niet zo. <lacht> He? hey, heb jij gisteren het voetbal gekeken? Nee. Ik Wat? heb vanmorgen de uitslag gelezen zoals gewoonlijk in de krant. Wat ben jij toch een, een typisch mens. Ik vond er altijd bij een slaap, joh. Ik, ik zit aan die reclameborden te kijken. En echt, het spelletje op zich kan me nog steeds niet bekoren. En alleen als mijn zoon meedoet. Ja. Ik ben zo'n vader. Ja, je bent sorry, zo maar ik, eh, voetbal op zich. Ja, ik vind het heel veel inzicht, hoor. Ik ben volledig tot inzicht gekomen. Ik was vroeger altijd anti-voetbal, omdat je als wielrenner nog eenmaal... Hè, die grappen, die foto's, die had het verschijnen... van een uh, Laurel Stendem die bebloed is en, uh, en toch doorgaat... Uh, en dan zie je een, uh, een bekende voetballer op de grond liggen... die helemaal niks heeft. Dat weten we wel, dat <lacht> vergelijkt. En dat voetballers met hun Maserati naar de training komen... en wielrenners met een auto kadet. Dat, dat is ook. Dat heeft me altijd gestoken... Maar sinds mijn zoontje nu elf jaar lang al aan voetbal doet en ik bijna nog geen training gemist heb, man, man, man, wat zit daar veel in? Wat zit daar veel? In? En ik vraag wel eens aan die trainers: ik zeg, kun jij schaken? En dat kunnen ze vaak niet. Nee. En dan denk ik van, als trainer en als, als als als bedenker van strategieën, zou je toch moeten kunnen schaken? En het mooie is, mijn zoontje, die verslaat mij inmiddels. Nou, en dan moet je een beetje kunnen schaken, geloof me. Ik geloof je. Maar jouw zoontje ja. is ook een heel bijzondere. Daar gaan we ook nog veel van horen. Dat kan ik je nu vertellen. André, ja, ja. de drie vingers zitten in de lucht. Ik groet je, ik dank je... en uh, ja. tot volgende week. Nog een prettige uitzending. Eens gelijk, makker. Hoi, Ciao. Dag. dag. Ja, dat is een uh, mooie, want Charles heeft een uh, plaatje klaarstaan... volgens mij voor Justin... Justin, kun jij even commentaar geven op uh, het plaatje Suzanne? Dat staat klaar voor je. Dat is aangevraagd ja, door de jongens even, van voetbal in Haarlem. Ja. Wil je even de microfoon pakken? Ik hoop dat jullie een flinke kater hebben dan gisteren, boys. <laughs> het blijkt dat het gaat om waarschijnlijk een uh, waarschijnlijke feestje in de kroeg waar ja, Suzanne ja. werd gedraaid. Ja, uh, goed. Suzanne is een heel speciale. Ja, daar is hij. Suzanne is een echt hele speciale. <laughs> maar ja, die, die, die, die We Justin ook samen natuurlijk. in de kamer. Stereo staat zacht En ik denk nu gaat het gebeuren Hierop heb ik zo lang gewacht iedere keer, want hij is geblesseerd, dus hij mag uit. Maar als ik dan even gewoon vertel wat Rica Ricardo van Voetbal in Haarlem schrijft... dat kan Justin wel uitleggen. We zijn van de week even op stap geweest met Martijn er ook bij. De ontgroening voor Justin bij Voetbal in Haarlem. Ja, zegt Ron dan, ik begrijp dat hij nog steeds hoofdpijn heeft. Ja, zegt Ricardo, dat zal van gisteren zijn. En Danny, die schijnt helemaal de weg kwijt te zijn... want die zegt, en ik ook nu... Uh, Danny die stelt zich een beetje aan, want die ging uh, denk als eerste de tent uit gisteren. <laughs> en uh, Ricardo, echt serieus, respect. Maar wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Ja, zo is het. He. <laughs> Mooi zo, we gaan eens even met, uh, met Brit praten. Brit praten toch? Want uh, dat gezwets over dat voetbal in Haarlem, dat komt yeah. straks wel. Voetbal in zuid Ik hoop dat Danny op tijd wakker is. <laughs> Ik hoop het ook voor hem. Nou ja. En Martijn ook natuurlijk. Martijn ook. We hebben Brit zitten. En uh, die heeft een waanzinnige carrière al achter de rug hè, als ijshockey. En ze is pas 20. Vijf WK's gespeeld. Ongelooflijk. 20 jaar. Ja. Eén Olympisch kwalificatietoernooi. En ze is al vier keer een Nederlands kampioen geweest. En dat woont in Zandvoort, ja? ja. Of dat maar... is, ja, is Zandvoort? 50-50. Hè, 50-50. Want je zit meestal in het zuiden. Ja, ik geloof, ik veel in Geleen. Sinds twee jaar. En. Uh... Ja, daarvoor heb ik altijd bij Amsterdam gespeeld. Sinds mijn ah. derde, één jaartje gestopt. Bij de tijgers, hè? Ja, klopt. Ja. En nu? Want je weet nog niet wat je gaat doen. Ja, en nu? Dat, is, uh, dat wordt nog een verrassing, wat nu? Het hangt er vanaf wat voor Maserati, maserati ja, ze precies. je Ja, precies. hing het daar maar vanaf. Maar waar en gaat ja. het, leg me eens uit, waar gaat het om? Ja, je, om, wat je, je wel, bent gestopt om mijn keuze, bij, wat ik wil. Je bent gestopt bij de Smoke Eaters, was het, hè? Of niet? Nee, ja, de, ja, de speel, ik, be, ik speel nu nergens. Het is nu oh, Oké. Okay. En uh, voor volgend seizoen een, uh, een nieuwe keus maken. Oké. Okay. Maar waarom een nieuwe keus? Want je hebt toch een goede ploeg? Je, je zit bij de mannen? Je, je speelt mee met de mannen? Ja, ik geloof dat het niveau is ook echt wel goed. Ja. Alleen uh, ja, ze raden toch aan om ook in een vrouwencompetitie te spelen. En ja, Dan zal je toch naar het buitenland moeten. Dan moet je naar in Duitsland. In Nederland je er niet veel wijzer van. Maar oh. Duitsers betalen een beetje of niet? Ja, omkosten, woning. Dat, uh. dat is alles. Ja, meestal wel. Ja, ja. Maar wat zou je het liefste doen zelf? Wat, wat, waar gaat je hart ja, naar? Ja, ik denk uh, dat ik gewoon uh, het liefst in geleen blijf. Bij de mannen? Bij de mannen, ja. ja. Want daar leer je toch het meeste van? Ja, niet? het is een heel ander spelletje. Je mag, uh, bij vrouwen mag je ook niet checken. Bodychecks zijn verboden. Ja, je krijgt gewoon zo'n ander spel. Het is, wel veel, ja, het is vaak wel tactischer. Dat zie je ook wel op de WK's terug. Maar uh, ja, ik denk bij de mannen is het zoveel sneller, technischer... Dat, ja. Heb je het gevoel dat ze wel eens rekening met je houden, of niet? Um, ja, in het begin. Maar als ze helemaal leren kennen en je speelt ze drie keer voorbij... dan uh, is dat snel over. <laughs> Onze uh, grote vriend Jo van es, die heeft in de Zandvoortse krant... een geweldig stuk geschreven over jou. Nadat je dus de Zilveren Pak uh, had gewonnen in Zuid-Korea. Ja, eigenlijk hadden we goud verloren. Zo voelde het een beetje. Het Toch wel? Niet, uh, ja. ja. Hé, hey, Vertel eens, wat, wat is dat voor ervaring om daar, waar de Olympische Spelen gehouden gaan worden, om daar al te zijn? Nou, ja, ik vond uh, de stadions waren echt super mooi, het was allemaal spiksplinternieuw nieuw en ja, een players lounge, de warming-up ruimtes. Dus het zag allemaal echt, echt beter kon niet. Het zag echt top uit allemaal. De, de begeleiding, je, je had een eigen teamhost, twee zelfs, je, je knipt één keer in je vingers en het wordt allemaal voor je geregeld staat een uh, bus naar het hotel staat klaar wanneer je wil, eten wat, wanneer je wil, wat je wil. Ja, de organisatie, er was echt uh, niks op aan te merken. Ja. Top. De eerste vier wedstrijden wonnen jullie als Nederlands team. Dat was ja. natuurlijk op zich al een hele goede prestatie. Maar dan gaat uh, het fout in de finale. Ja, je zag dat de Koreanen, die waren ja, net wat sneller, die konden elkaar net wat beter vinden. En uh, ja, ik denk dat het daarop... Uh, maar jij zegt, die konden elkaar beter vinden, die waren wat sterker. Maar vertel eens even de achtergrond waarom ze zo goed zijn. Ja, de Olympische Spelen worden daar gehouden natuurlijk. Dus die, uh... En als je de Olympische Spelen host, dan ben je al gekwalificeerd. Dan hoef je geen kwalificatiewedstrijden meer te spelen. En uh, ja, toen hebben ze er gewoon heel veel geld in gepompt, uh, buitenlandse meiden gehaald. Of ja, die hebben dan drie jaar niet voor Canada Amerika gespeeld. En uh, ja, opeens uh, een uh, Koreaans paspoort getoverd. En uh, Amerikaanse coaches erbij gehaald, fulltime ijshockey, die meiden gewoon, die zitten niet op school, die werken niet. Die uh, zitten in een heel mooi resort, die trainen twee keer op een dag. Altijd Iedere bijna dag? Bijna twee jaar, ja. ja. Dus, uh, en jullie trainen? Ja, als nationaal team denk ik, uh, 15 keer in een jaar. En dan net voor het WK natuurlijk wel ja. trainingsweken nog wat vaker. Tenmin. Maar je moet het meer van je, van je clubteam club hebben. Wat ja. een enorm verschil ja. En we spelen ja. wel competitie met Nederlands team, dus je speelt wel elk weekend samen. Maar die meiden daar krijgen ook geld, hè? Ja, klopt. Een soort gewoon van leven. Ja, ja. ja. ongelooflijk. Ja. Dus ze zitten in een duur resort. Ze krijgen poen. Ze hoeven niets anders te doen dan te ijshockeyen. Zullen we maar vast zeggen wie de uh, Olympisch kampioen wordt? Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat die... Uh, nee. Ik denk... Uh, zij hebben dat nu voor twee jaar natuurlijk. Maar als je land als Canada, Amerika, Rusland, Zweden gaat kijken... Die meiden die hebben dat al, al 15 jaar. Dus ja... Ik denk niet dat ze daar tegenop kunnen. <laughs> nou, tip maar. Wie wordt de kampioen? Canada. <laughs> ja, Ik weet daar te weinig vanaf, uh, Brit. Wat ik wel van je wil weten is, uh, jij bent verdediger, hè? Ja, klopt. Uh, wat, wat, wat, wat voor specifieke talenten moet je daarvoor hebben? Uh, ik denk dat je vooral heel uh, het achterhuis gaat, toch wel. Want het meeste van de ja. tijd, als ze op je afkomen, dan uh, gaat je achteruit. Ja, je moet constant spelen, want ja, je hoeft maar één fout te maken en, uh, en het is over. Ja. Ja, ik denk dat je vooral het inzicht, want je moet het spel opbouwen. Dus het begint bij jou, dus als jij, ja, als jij het niet goed doet, dan komt er van die aanval ook niks terecht. Nee. Had jij, was je altijd al zo? Hoe ben je ertoe gekomen om te gaan ijshockey Ja, ik, uh, ik weet het niet zo goed meer. Ik was drie jaar oud. En uh, een vriend van mijn vader, die zei van, uh, ja, later een keer mee trainen. Die ging training geven aan die kleintjes, is leuk. En, uh, drie jaar? Drie jaar, ja. <laughs> of ja, trainingen, op een stoel zitten, vooruitgeduwd worden. Maar gewoon het ijs proeven. Was beginnen met schaatsen. En uh, ja, zo is het een beetje begonnen. In een team gerold. En uh, steeds verder gegaan. En, en, en wat, wat maakt jou beter dan zoveel anderen die dat ook hebben gedaan? Wat, wat is het verschil? Waar, waar ja, zit jouw talent in? En dat ik zo jong begonnen ben, dat het daardoor gekomen is. En ja, ik speel natuurlijk bij de jongens. We hadden in Amsterdam nog geen vrouwenteam die tijd. En het is gewoon mijn geluk geweest dat ik met de jongens ben opgegroeid. En dan ga je in dat niveau mee en dat scheelt gewoon heel veel. Is dat niveau, um, als ik het zou moeten omschrijven, je bent gehard... Dan? Ja, ook. Zijn meer erg. dan wat je had gehad als ja, je in een meer. vrouwenteam had gespeeld. Hè? Ja. <laughs> veel meer. Ongelooflijk, hè? Mooi verhaal. Ik ben, ik vraag, ben erg onder indruk. Ja, je ik ook. Ja. Dus, ja. Er zit hier een keurige dame van twintig en uh, die uh, komt in zo'n pak op dat veld en ja, ja. ramt daar al die mannen weg. Bij wijze van spel. Nou, daar komt het wel op neer Hij ja, Ze speelt achterin en ja, ze beukt hoor. Daarom. Ja, ontvangen ze, uh, achterin deel je ze meer uit als het goed is. Ja, ja. Het ze geeft, ze ja. geeft liever weg dan dat ze ontvangt. Ja. Dat is duidelijk. Dat, dat, dat is één ding wat zeker is. Maar ja. Ja. hoe zit het met school? Want dat, uh... oh, ik ben nu klaar met school. Oh, je bent ik klaar ben, met school? Ik heb mijn laatste jaar heb ik in Limburg gevolgd. Nou, middelbare school kan overal. En uh, mijn laatste jaar VWO heb ik daar gedaan. Alsjeblieft. You know. En wat ga je nu doen? Dat is nog een uh, verrassing. Dat uh, weet ik zelf ook nog niet. Maar als die Duitsers <laughs> genoeg betalen, word je gewoon prof. Ja, dat zou een hoefje zijn. Oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen uh, proberen een andere prof aan de microfoon te krijgen. Maar het schijnt dat het Ajax-gebeuren gisteravond met die jongens van uh, voetbal in Haarlem... Uh, enige invloed heeft gehad op de activiteiten van Martijn Prinsen. Maar ik hoop, we gaan hem in ieder geval bellen. Nou ja, hij, hij, hij appt net even ja, dat exact. hij geen stem heeft. Ja. Nou, ik ben oh ja. zeer benieuwd. We, we gaan hem, hem gewoon bellen. We gaan ja. hem gewoon bellen, tuurlijk. Ja. Wat ja. heb je voor muziek, Show Nou, onze gast Brit heeft onder meer gekozen voor Year of the Summer van uh, Niels Geuzenbroek. Dat is een leuk nummer. The clouds have gone away. It's not a bright day. We have waited far too long. It's time to Ton. The harder it gets, the faster we seem to fall in. Nou, dan gaan we maar eens kijken, Hennie, of uh, Martijn ook inderdaad geen stem heeft. Martijn. Een hele goede morgen. <lacht> <lacht> het, het is ook echt waar. Het is, er zit echt geen stem meer in. Martijn, wat heb je in vredesnaam gedaan, joh? <lacht> Ik heb uh, afgelopen weekend heel veel buiten gestaan. Niet liegen. <lacht> niet liegen. <lacht> Vriend, niet liegen. <lacht> no, wat heb je gedaan? Heel veel buiten gestaan. Heel veel buiten gestaan. Uh, ja, en gisteravond? Ja. Heel veel binnen gestaan. Heel veel binnen gestaan. Ja, dit is Mr. Fristie die we horen hoor aan de, op de microfoon. Meneer Justin Luiten die geblesseerd is bij Zandvoort en dus uh, ook vreselijk de beest uithangt. Nee, veel viel gisteren wel mee. Maar hij zat aan de Fristie gisteren. Nou, Mr. Fristie. Nee, het, was, het was cola, maar ik, het was in ieder geval geen alcohol. Maar dat uh, had jij wel, hè Martijn? Nee, ik ook niet. GELACH nou ja, ik heb wel begrepen, Martijn, dat, uh, dat jij uh, altijd uh, heel veel dingen geheim kunt houden voordat, totdat er een biertje in gaat. Dus dan ga je dingen verklappen, hè? Dat klopt toch, of niet? Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, heb, al... je, heb je voor ons ook nog wat te verklappen, of niet? Gooit hem uit, Martijn, anders doe ik het. De laatste spelers uit de selectie voor de wedstrijd. Anders doe ik het. Op 10 uh, juli. Ja, ze mogen in principe nu wel uh, bekendgemaakt worden op 1A. Ja. Oké. Okay. Maar ah, die ken ik ook. Dus ik kijk op wat zeg je just? Die ken ik ook. Ja, die ken je ook, ja. ja. Als je kijkt op het uh, slash finale dag, dat praten ligt echt niet. <laughs> um, even kijken hoor. We hebben uh, Tim Groenewoud. Niks later. En misschien nog één. Ja, misschien een HFC'er nog. Mm -hmm. Kom maar. Tel nee, maar. Nee, die ken ik niet. Nee, nee we hebben niemand een HFC. Nee, geen HFC'er. Nee. Oh. Nou. Er komt wel AFC erbij, maar die, uh, dat is echt de, de mystery guest. Okay. En dan mag ik niet zeggen wie dat is? Nou, nu, ja, dan wel. Ja, als, als je in de beurt is, dan mag jij het bekendmaken. Dus dat is nu toch? Nee, nee, dat is nu nog niet. Oh, niet? Ah. Nee, nee. Oh, maar jullie pesten mij en dan, dan, dan, dat is niet heel slim dit, vriend. <laughs> nee, het is goed. Dit. Het is niet slim dit. <laughs> Martijn. Ja? Hoe blij ben je dat Ajax door is? Ja, dit was wel echt een, een, een, een, een wedstrijd zoals je hem eigenlijk uh, van tevoren graag zou willen. Maar gedurende de wedstrijd uh, denk je van nou, hou er maar mee op. <laughs> maar dat, gelukkig hoefde dat niet uh, Martijn, want uh, ze kwamen er gewoon bovenop. Ja, en terecht ook vind ik. Nou ja, we, we, we kunnen natuurlijk ontzettend blij zijn dat ze, dat ze hè, de, de, als, als Nederlandse ploeg door zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik zag gisteravond ergens op een, op een televisie. Zag ik een, uh, een aantal mensen die blij waren met de overwinning? Onder andere ja. een jongen met een geruite blouse. Maar die, die zag er niet meer uit hoor. <laughs> Ik heb die foto ja, niet dat voor dat me. Nee, ik niet. Ja, zo vroeg, dat was het niet zo laat, toch? Hey, <laughs> het was Ajax, vijf over één. Ajax heeft niet alleen sportief een geweldig jaar... maar ook qua sponsoring, merchandise en kaartverkoop... zitten ze zo goed als aan de top, hè? Ja, dat loopt uh, binnen daar. Ja, terecht ook, toch? Ja. ja, dat is zeker terecht. In iets anders, uh, Martijn. Uh, HFC die mag ook zijn handjes dichtknijpen, hè? Ja, HFC die heeft de afgelopen weekend een goede zaak gedaan. Zegt dat? Uh, het paasweekend uh, twee keer drie punten. En, uh, nou ja... Het is nog niet officieel, maar uh, je bent in principe wel veilig. Ik bedoel, mm. nog, nog vier wedstrijden. Maar niet dus in principe, ervoor. je bent veilig, want je moet even kijken naar de wedstrijden die de ploegen onder HFC nog moeten spelen, die spelen ze tegen elkaar. Dus die gaan sowieso punten verspelen. Nou, dan ben je veilig inderdaad. Ja. Nou ja, dat zeg je Henny. Maar als we kijken naar het afgelopen weekend en je ziet wat AFC doet en wat. Uh, wat was die andere wedstrijd ook weer? Daar werden toch. ...onverwacht punten gehaald door teams... ...waarvan wij dachten van, die gaan het nooit redden. Ja, ook ja klopt. Jong, nou, Ron, we jong. hebben voor uh, VHL, ...onze, onze praten gehad... Ja? Ja. Uh, uh, ...hebben we, één keer in de zoveel tijd... ...hebben we uh, de stand van de weer in beeld. En die heb ik afgelopen week... ...weer bijgewerkt. En toen viel mij op... ...dat uh, het, het rechte rijtje... ...heeft zo belachelijk veel punten gehad... ...de laatste drie weken. Ja. Dat is niet normaal. Ja, precies. Ja. Dus de, de, er gebeuren dan dingen, er, er zijn teams die al lang veilig zijn, die, ja. uh, waarvoor het niet meer zo hoeft. Die zetten misschien wat uh, jongere spelers erin. En, ja, er, er kunnen nog gekke dingen gebeuren hoor, denk ik, in deze absoluut, laatste vier wedstrijden. Absoluut, die, uh, de trainer van, uh, van uh, Kozakkeboos, Diggie Buis, ja. een oud approvoetballer, ja. die zei ook uh, van de week van, het maakt me allemaal geen reet uit, ze dus zei letterlijk wat er gebeurt. We zijn tweede, maar tweede telt voor mij niet. Ja precies, ja, ja, ja, ja, precies. Maar heb jij ooit meegemaakt dat er in een competitie uh, verschil tussen de bovenste en de onderste 7 punten was? Uh, ja, dan heb je het over tussen nummer 2 en, en de nummer 9. Uh, ja, ja. Nee, nee, nee. Dat is, dat is echt bizar. Is, heb je ooit meegemaakt in een competitie. wanneer je zoveel punten haalt als HFC. dat je dan officieel nog niet helemaal veilig bent? Als je het vergelijkt met de Eredivisie, sta je, sta je aan, ook aan, aan de linkerkant. Tussen clubs als, uh, ja, noem ze maar op, Herakles. Ja, het bij, de, bij de Europese voetbal. Ja, ongelooflijk hè. Dat is toch te ja, gek voor woorden, joh. Die, die, die tweede divisie is uh, dit jaar echt heel, heel bijzonder. Ja. En die wordt nog heel veel meer bijzonder, want er komen nu acht BVO's bij. Hoe ze dat willen doen, weet ik niet, maar het gaat wel gebeuren. We ja, gaan het zien. Ja, niet alleen de 2-divisie, Nee, precies. Nee, maar dan... Ze worden verdeeld. Ja, precies. Ja. Goed, Martijn, we zullen het niet te lang met je maken. Heb je nog andere nieuws over het uh, voetbal in Haarlem en omsteken? We gaan het programma die keer verloren. Misschien is dat wel handig. Ja. En, en straks even aan de pleegzuster Bloedwijn, hè? Ja, dat is goed. Ik kom in die kan de Allianz kampioen worden. Ga weg. Oh, dat is er nog niet. Nou, dat is uh, goed nieuws Martijn. De, de eerste club in de regio. Ja, en dus jullie de... gaan daar een filmpje maken, hè? Wij gaan uh, een filmpje maken. We gaan uh, uh, de strakke samenvattingen we even produceren. Ja. Wees we staan uh, langs de lijn uh, zondag. Ja, wie niet? Wie niet? Ja, precies. Er is niet heel veel plek daar langs de lijn, maar wij, uh, wij hebben een meter of drie gereserveerd. We gaan er ook moest van maken. Goed zo, man. Mensen worden kampioen, hè? Dat kan niet anders. Goed zo. Zullen we Martijn maar uh, een beetje met rust laten. Martijn, nog een laatste vraag. Doen. Morgen is VVC tegen Zandvoort. Weet je er nog? Ja, ja. <laughs> Laat eens even je lichten overschijnen. VVC heeft niet het goede doen. Dat, dat, dat, dat hebben we anderhalf week geleden hebben we het gezien en gehoord van de, de trainer. ...tijdens de in de competitie, die daar zo is, hè. Ja, Zandvoort is ook niet uh, een goede doen. Nee, precies. Maar uh, ja, nee, ik zet hem toch VVC. VVC thuis, op gras. Sorry, ik verstond je even ik, niet uh, goed. Wat zeg je just? Ik verstond je even niet goed. Wat zei je? Nee, nee, nee. Hou zo. <laughs> nee, ik, uh, ik, uh, ik zei hem toch VVC. Nou, Voor Zandvoort zat er niks meer op het spel, hè. Nou, dat weet ik niet. Niet waar, nee. hè? Dat, nee, dat geloof ik dat, niet. Nou, goed, luister, wij doen voorspellingen iedere week hè? op, op dat, uh, ja. dat filmpje dat we maken. Maar de zaterdag toch? klasse, toch? Jij Jos, toch? Jij zit er altijd naast, dus ik <laughs> zal je nu vertellen dat Zandvoort morgen gewoon gaat binnen. Nou ja, goed, ik, ik hoop het voor Zandvoort, maar ik heb er een hard hoofd in. Nou, ik ja. heb nu sowieso een hard hoofd, maar... Dat, dat wou ik wel zeggen, er komt niet zoveel zinnigs uit. Uh, en terecht, hè? Nee, ik zou ja, lekker man, een man. kopje thee met honing nemen en uh, je bed induiken. Dat is misschien dat beter, Pleeg, Pleegzustig bloedwijn. Ja, dat is goed. Of levertraan. Ja, kan ook. Oh, dat is lekker, ja. Dag, jongen. Nou, uh, succes, Dag. Martijn. We zien je ergens van het weekend wel komt weer. Als je zondag ja, kan goed. praten. Ja. <laughs> ja, dat hoop ik ook, ja. Dag, Martijn. Dag, jongen. Goed weekend. Hoi. Ja, wat heb je? Uh, de volgende plaat aangevraagd door onze Brit Wortel. En uh, dat is uh, You Don't Know uh, van Jack Jones. Oeh, na, eh. Don't act like you know me, like you know me, na, eh. Yeah. I am not your homie, not your homie. Oeh, na, na, eh. Yeah. Don't act like you know me, like you know me, na, eh. Yeah. You don't know me, oh, yeah. Uh, yeah, time is money, so don't fuck my mind with my girls, I'ma have a good time Step back with your chit-chat, killing my vibe ooh, ooh, ooh, ooh. Mm -hmm. Mm -hmm. See you can't get too much of a good thing I'm mm -hmm. here, dressed up in the finest things ooh, Please hold your tongue don't say a damn thing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 shapes together but it doesn't mean you're in my circle yeah. mm. cruise through life and I'm feeling on track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 Jax James was dit met You don't know me. Ik luister naar Watertoren. sportluisteraars. Het eerste uur vloog voorbij. We hebben nog 10 minuutjes. We gaan snel weer naar onze presentatoren. Tien minuten, nee. We gaan met Brit praten. Hè? Ja. Want uh, geen uh, Olympische Spelen. Nee, ze werden. Trouwens wel leuk voor Brit. Uh, op de wereldkampioenschappen in 2013 in Frankrijk zilver. In 2014 in Letland vierde. 2015 China zilver. 2016 Italië. Degradatie naar de tweede divisie. Wat was dat dan? Toen werd dat het team helemaal veranderd, hè? Ja, na nou, de eerste. Nou, de eerste wedstrijd die ging niet zo goed. En toen uh, hebben ze dat gelijk omgegooid. Allemaal ja, coach weggelopen van de training. Dat uh, was één drama. Uh, ja, dan loopt het ook niet meer de rest van de nee. Je gaat voor goud en dan verlies je de eerste. En dan was de mentaliteit was gelijk uh, heel ver te zoeken. Maar het was nu gelijk een stuk beter hè, in Zuid-Korea. Ja, en eigenlijk hadden we daar nog niet moeten degraderen. Want achteraf is gebleken... ze hadden het verkeerde goal op het ijs gezet. Een trainingsschool. En er bleek een oh. gat in te zitten. En wij hebben dus in de kruising door dat gat geschoten tegen Italië. <laughs> oh, oh, oh. En dat doelpunt is afgekeurd. En dat was het degradatiedoelpunt. En er, dus... is dat teruggetrokken? Nee. Dat? dat is wel heel ernstig. Hè, dat zo is over toch, moet je, je gaan joh. Een trainingsdoel met een gat voetbal. erin. Yeah. Ja. We hebben het in het voetbal dan over uh, die, die, die, die, die dingen die op de, op de, hoe heet het, op de doellijn moeten. Hm. Weet je wel? Nee. Nou, al die apparatuur die ze Oh, no, de te techniek doelheen. Ja, ja, ja, weet ik wat ja, ja, ja, dus voor. Voor nee mij niet. was het ook een <laughs> rare avond, hoor. Gisteren. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat is toch heel typisch, dat je dan dus scoort en dat het niet geteld wordt. Nee, zo'n zo sport. Dat is ja, en er zit nog iemand achter. Er zit nog speciaal iemand achter in een hoekje, precies achter de grond te kijken of hij zit. Maar ook dat. Uh... Ja, oké. Okay. Maar goed, dat ja. waren dus de wereldkampioenschap. Dat zijn ja. toch wel prachtige verhalen. Maar nou. Nou is er ook natuurlijk het idee. Ze zijn nou in het land geweest waar de Olympische Spelen worden gehouden. Ze hebben daar een fantastische uh, toernooi gespeeld. Maar hoe zit het met die Olympische Spelen? Gaan jullie? Uh, komend jaar niet. Dat uh, die dat OKT hebben verloren. Olympische kwalificatietoernooi hebben we oh. de laatste wedstrijd van Italië hebben verloren. Wat jammer. Maar dat was ook de opzet om zeg maar voor de volgende Olympische Spelen te gaan, omdat uh, ja, alle meiden, alle oudere meiden zijn weg in principe dus. Nog wel een paar, maar met dit team kunnen we echt nog heel lang voor. Het is echt een heel jong team. En ja, we spelen al... Ja, voor, het, voor de leeftijd spelen we echt goed. Dus uh, wat, wat zou over je, vier jaar moet het goed komen, vijf jaar. Wat nou, zou ik. je willen, Brit? Wat moet er gebeuren? Meer, denk ik, samenspelen ook? Um, om verder te komen met elkaar? Ja, dus nu, zijn dus nu zijn ze aan het kijken... of ze willen in Dordrecht gaan spelen met een paar meiden... Of in de competitie in Duitsland. Maar ons probleem is een beetje dat uh, sluiten zeven, acht meiden sluiten op het laatste moment aan. Die spelen in het buitenland. En dan ja, in Zweden is nogal te doen en Engeland om af en toe heen en weer te komen. Maar als je Canada, Amerika speelt, dan, dan ga je niet voor een wedstrijdje naar Nederland. Dus ja, die komen echt op het laatste moment erbij. Dus die trainen bijna niet mee. Maar dat is wel jammer natuurlijk, want dan word je nooit een eenheid. Hè? Dat is het probleem natuurlijk. Ja. Hè. Ja. Maar, maar ja, ik hoop toch dat jullie op de een of andere manier wat vaker bij elkaar kunnen komen. Om een team te smeden, hè, op de ja. een of andere manier. Ja. Misschien komt nu de Europese competitie, dat we die weer gaan spelen, de EWAL. En dan komen wel uh, meiden terug ook. Maar nog steeds niet allemaal. Maar ja, jij weet ook nog niet wat je gaat doen. Dus... Nee, klopt. Nee, ook dat nog, ja. ja want voor hetzelfde geld ga je een enorme studie in... en denk je, ik vind het wel mooi zo. Maar stel nou ja, dat een Amerikaanse ploeg je vraagt hè, om te komen. En de, ga je dan daar lekker studeren en daar spelen? Of is dat te ver? Nou, het, nu ben je zeg maar... dat had ik twee jaar geleden, geleden moeten doen. dan kon je college spelen. En dat ja. heb ik toen niet voor gekozen. Dus ja, achteraf kan je zeggen... van ja, misschien ook dat wel moeten doen, maar... Maar er is toch nu, wel een mogelijkheid om daar nog te gaan spelen. En, en te ja, studeren. En de optie is meer nu uh, een land als Zweden, Duitsland. Dat is meer uh, om daar vrouwencompetitie te gaan spelen. Want in Amerika ben je eigenlijk na college ben je gewoon klaar. Dan is er niet veel meer. Nee. Zijn er wel contacten, Brit, Met het ja. buitenland? Ja, zeker. Ik ben, het uh, begin van dit seizoen ben ik ook drie weken in Zweden geweest. Mm -hmm. Op tryout. Maar toen uh, heb ik toch besloten om uh, terug te komen. Uh, is, uh, dus ja, ik zou aan het eind van het seizoen nog een keer bellen. Non klapa svenska. <laughs> huh? Of yes. wel? Nee. nee. Nog niet? Moeilijke taal. Hoor. Ja, ja, hele ja, moeilijke zeker. taal. Ja. Dat is juist zo knap, die, al die Zweden en Denen die hier naartoe die komen. Die hebben daar geen enkele moeite mee. In no time mee, spreken ze Nederland. Die lastig show, spreekt beter Nederlands dan uh, 90% van ons <laughs> land. Geweldig. <laughs> ja. Ja. Maar goed. Maar doe je dat soort contacten... Hè? doe je dat allemaal zelf? Of is er iemand die dat ja, voor je doet? Het komt een beetje naar je toe meestal. Je moet gewoon het geluk hebben eigenlijk. En je kan het ook opzoeken. Ik uh, heb internationale trainingskampen gedaan. Dan heb je coaches die, die het uitpakken. Je hebt via teamgenootjes... die ergens spelen. Het is, je kan er speciaal, speciale kampen doen... om gescout te worden. Dus ja, je moet het opzoeken. Maar het moet ook een beetje naar jou toe komen. En... en Doe je dat soort contacten dan allemaal zelf? Of heb je iemand die dat voor je doet? Nee, ik doe het gewoon zelf. Kan je er rijk nou, van worden? Van ijshockey? Rijk niet. Als je zoals in, zweden, in de topleague gaat spelen, en speelt bij de hogere teams... dan kan je er wel van leven. Maar je zal er niet rijk van worden als vrouw dan. Nee, dus je blijft je in je oude, open kadetje naar, naar de wedstrijden gaan. <laughs> ja, als het goed is wel. Nou ja, ik heb wel een oud teamgenootje die uh, uit Amsterdam nog... Die Is op zijn is naar Amerika vertrokken en die, uh, ja, die uh, kan alles kopen wat hij wil nu. Die is gescout voor de NHL en dat, ja, wie weet, doen. komt het voor jou ook nog? He? Nou ja, ik hoop het echt van van z'n Maar ja, ik ben ook wel benieuwd naar wat je nou gaat kiezen, hè? Want je staat wel ja, op een tweesprong in je leven, natuurlijk. Hè? Je ja. hebt uh, je school afgerond, je Sportieve carrière gaat op zich best goed. Alleen daar moet je ook nog eens een keuze in maken. Dus er gaan nu dingen samenkomen. En ja, het mooiste zou zijn als je die dan kon, kunt combineren natuurlijk. Hè? Want dat is waar je naar op zoek bent, denk ik. Ja, klopt. Maar ja, met school, en ja, school is nu denk ik nog makkelijker. Want dan, uh, ja, Als je werkt, dan wordt er gewoon verwacht dat je vijf dagen, negen tot vijf... of ja, ik zeg maar wat, oh. dat je er bent. En met school kan je nogal wat, uh, wat regelen. Want als je alleen vrijdag niet trainen... en twee, drie wedstrijden in het weekend heb... dan uh, is het ook niet altijd makkelijk. Wat was naast jouw ijshockeycarrière... je droom om te worden... in het maatschappelijke leven dan? Had je iets voor ogen? Want dat wil ik nee, later worden. Ik vind eigenlijk niet. Ik, ja, ik kan zeggen, ik heb geen droom... maar ik vind eigenlijk te veel leuk. Dat is meer uh, weer het probleem. En uh, ja, als ik iets een jaar doe... daarna heb ik weer iets anders. Het schiet ook niet op natuurlijk. <lacht> Nou, ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen, maar we gaan nee, er natuurlijk ze gaan nog het nu, het... ze gaat het nu vertellen. Ja, we gaan Dat in doe je de... het allerliefste aller, aller nu. Nee, ah. nee. nu uh, doe ik het liefst even rustig aan op het chillen van de zomer en dan, uh, dan zie ik het wel weer. Je hebt echt nog niet... Nee, echt niet. Nee. Okay. Nou, dan, Dit was het eerste uur Wadertoren Sport. Ik ben ja, als, als het... gast uh, <laughs> Britt Wortel, het meisje... Uit Zandvoort, dat in het Nederlands ijshockeyteam speelt. Dat met mannen speelt. Dat een hele grote toekomst heeft in de sport. En over, vier jaar, nee, over vijf jaar olympisch kampioen wil worden. Dat lukt, weet ik niet. Maar ze zullen erbij zijn, toch? Ook wel.